In de aanloop naar de verkiezingen belooft Mubarak werken aan hervormingen. Zo wil hij onder meer de termijn voor het presidentschap beperken. en zei verder dat hij niet van plan is om Egypte te verlaten. Direct na Mubarak's aankondiging steeg een gejoel op onder de betogers op het Tahrirplein in Cairo. Het lijkt erop dat de demonstranten er geen genoegen mee nemen dat Mubarak pas in september wil opstappen. Sommige demonstranten hebben gezegd dat ze vrijdag naar het paleis trekken als de president dan nog niet weg is. Rond het paleis zijn barricades van prikkeldraad gelegd.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 Ook het openbaar vervoer heeft last van de gladheid. Rond Arnhem en Venlo hebben bussen flinke vertraging opgelopen... en ook regiotaxis rijden minder vaak. In Twente hebben buschauffeurs een rijpauze ingelast... totdat het daar weer wordt gestrooid.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 In een groot klanttevredenheidsonderzoek worden openbaar vervoerbedrijven een stuk minder gewaardeerd dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 7000 consumenten. Van de 100 grootste bedrijven in Nederland werd de klanten gevraagd naar hun loyaliteit. IKEA kwam daarbij als beste uit de bus, net als vorig jaar. Slechtste klantenbinner is super de boer. De NS was de grootste daler en duikelde van de vijfde naar de dertiende plek. En ook andere openbaar vervoerbedrijven, zoals Arriva en Connection, deden het een stuk slechter.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 Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Net terug van het Veteranentoernooi in Melbourne zitten Paul Haarhuis en Jacco Elting met mij aan tafel. Morgen in Koffie Max. En Waldemar Torstra vertelt over zijn nieuwe film. Met René Mioch duiken we zijn filmarchief in. En Anneke Greunlo. Jawel, ook zij is er. Coffee Max, Morgen. Nationaal van 10 uur Nederland 1.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 met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. De krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten doodt het twee graden, binnen zit Mieke van der Weij. President Obama is sinds zijn aantreden erg grijs geworden. Dat viel echt op. Zorgen natuurlijk. Maar hebt u wel eens op het kapsel van Mubarak gelet? Die is 82 en heeft nog geen grijs haartje. Waar doet dat geverfde hoofd aan denken? Juist aan Berlusconi. Wantrouw staatsmannen die hun haar verven. Time, time, time to I around, I was so hard to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 It's, a riot. It's the springtime of my life our Seasons change with the scenery We've been tied in a tapestry Won't you stop every belt of me? At any convenient time But I have my manuscripts while the noble manuscripts are unlocked in my vodka and lime I look around These are brown now Lazy shade of Winter van Simon and Garfunkel. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Zometeen natuurlijk gezwind naar Cairo... waar correspondent Sander van Hoorn de wacht houdt. Hoe wordt er gereageerd op de toespraak van Mubarak? En is de sfeer erg omgeslagen? Ook islamoloog Fred Limhuis is in Egypte. Hij doet in het zuiden archeologisch werk. In hoeverre dringt die sfeer van Cairo daardoor? En Jos Strenghold spreek, spreek ik ook. Die woont in een chique wijk van Cairo, een soort wassenaar. Zijn ze daar ook zo revolutionair? En in de studio, Afsin Elian, ooit gevlucht uit Iran, En hij voorspelt geen Arabische lente... maar is er juist van overtuigd dat er stormopkomst is. En dan eer hebben we ook nog een groot dichter, Guillaume van der Graft... die postuum de prijs van de stad Utrecht kreeg. Rijkelijk laat, zou je kunnen zeggen. Zijn zoon, Benno Barnaert, ook dichter en essayist... gaat de prijs morgen in ontvangst nemen... met gemengde gevoelens wellicht. Ik vraag het hem zo... En op het eind van de uitzending om 5 voor 12 gaan we ook nog vragen wat dat Taguierplein nou eigenlijk voor een plek is. En we hebben nog een muzikant in de studio ook. Luca Bloem, een eerste singer-songwriter. Die gaat vanaf morgen met Jan Douwe-Kroeske... van de Twee Meter-sessies de theaters in. Maar eerst komt hij hier zingen. We gaan eerst naar het nieuws van vandaag. En, Dinsdag uh, 1 februari. Ja, meteen naar Sander van Hoorn op het Agrierplein in Cairo. President Mubarak heeft in een toespraak aangekondigd dat hij zich niet herkiesbaar stelt... maar dat hij aan zal blijven tot die verkiezingen in september... om het land op een vreedzame manier naar een nieuwe periode te leiden. Het lijkt ja. erop dat de betogers daar geen genoegen mee nemen. Sander, hoe zijn de reacties daar?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 En uh, de nacht uh, is daar ook uh, gevallen. Hoe, uh, hoe gaat Cairo de nacht in? Denk je dat dat rustig blijft? Want ik kan me voorstellen dat de sfeer nogal grimmig is geworden. Nou, weet je, dat is lastig. De sfeer is, nee, ik vond het niet eens zozeer zeer grimmig geworden. Uit uh, de speakers waar de speech van Mubarak uit klonk, er was een uh, doek opgehangen aan een van de gebouwen. En daar was die speech op te zien. Mm -hmm. Die speakers, daar klinkt nu muziek uit. Heel veel mensen zijn toch naar huis gegaan uh, en zeggen, wij komen terug. Want vergeet niet, uh, weinig mensen die ik vandaag sprak, bijna geen, die gingen vanuit dat uh, Mubarak vandaag zijn aftreden bekend zou maken. Dus in die zin is dit voor de mensen op het plein wat we van tevoren verwacht hadden. Ja. Dus heel veel mensen maken zich nu op om morgen, overmorgen... vooral vrijdag weer terug te komen. Ja, dankjewel, Sander. We spreken je zo meteen weer verder in de uitzending. De toespraak van Mubarak volgde op de achtste dag van demonstraties in Cairo. Volgens stellingen waren er meer dan een miljoen mensen op de been. Verslaggevers zijn onder de indruk van wat ze meemaken. Wow. Zo zou ik het willen samenvatten. D dit was een explosie van vrijheid van meningsuiting. Een hele bijzondere dag om mee te maken. Honderdduizenden werkelijk. Ik heb nog nooit een avondklok meegemaakt die eigenlijk zo slecht wordt nageleven. Nou, Het was echt een feestje. Mensen die vierden de overwinning die ze eigenlijk nog niet hadden. Een, een Nederlandse collega die ik hier tegenkwam, die zei het lijkt Pinkpop pink wel. De regering probeerde de demonstranten dwars te zitten door bijvoorbeeld Twitter te sluiten. Maar via een speciaal telefoonnummer kunnen mensen hun tweets inspreken. En die worden dan later in het buitenland op Twitter gezet. Deze bellers doen dat in het Engels om ook de rest van de wereld te bereiken. This is a message to everybody in the world. Over 300 people have been killed by the corrupted police forces in the past couple of days. Help us which, with whatever you can. Spread the word about what is happening right now. It is about time for us to be free. It's a shame on Mubarak if he doesn't leave by September. And he has to announce that now. These people who died right there... By the police arms, they died because we have a, a a goal that we need to reach. Everyone's so peaceful, they're, they're distributing cake. We're just people who love this country, and we're asking you to support us and keep us in your prayers. The only one that would save it would be the Messiah. Messiah, Messiah. Check it out. Wait for him. Ook in Nederland wordt meegeleefd en gedemonstreerd. Bijvoorbeeld op de Dam. Die kloteveen, die oude zak, die moet gewoon oprotten nou. Het land is voor de jongeren. Nog veel meer mensen moeten in opstand komen. Nog veel meer. En nog veel meer over Egypte, dus verderop in de uitzending. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken is nog niet klaar met de zaak van de Iraanse Nederlandse vrouw Sarah Bahrami. Lang niet iedereen is ervan overtuigd dat hij er alles aan gedaan heeft om haar ophanging te voorkomen. Zo bleek tijdens protest in Den Haag. Ik waardeer alle pogingen van de minister, maar ik, vind, ik acht dat onvoldoende. Ook de Tweede Kamer wil het naadje van de kous weten... en houdt donderdag een spoeddebat. Kijk, stille diplomatie werkt tot op een gegeven moment. En op een gegeven moment moet je uh, wel heel duidelijk zijn... en zeker weten dat er echt alles aan is gedaan. En als dat niet zo blijkt te zijn, ja, dan is er wel een heel groot probleem. Roosendaal probeert ondertussen druk te houden op Iran... en roept de Nederlandse ambassadeur bewust niet terug naar Den Haag. Omdat daarmee nog enige lei uh, bescherming, zeker afscherming, wordt... Uh, ...gerealiseerd voor wat betreft de nabestaanden van, van mevrouw Barami... ...en ook om op te komen voor de belangen van de Nederlanders in Iran. Een nieuw initiatief van Google, Google Art. Je kunt gratis een bezoek brengen aan je fa fa favoriete museum. Rondleiding krijgen en ondertussen je eigen collectie aanleggen. Dat kan ook in Nederlandse musea, zoals het Van Gogh en het Rijksmuseum. De kwaliteit zal top zijn. Je zal in de ogen van de mensen kunnen kijken. Je zal achter in schaduwen kunnen kijken. Dus nooit meer in de rij voor de nachtwacht? De nachtwacht in het echt, daar kan geen Google Art tegenop. Nee, nothing beats the real thing. En het is weer tijd voor de CITO-toets, die aangeeft welk middelbare schooltype geschikt is voor de kinderen in groep 8. Dat levert vaak veel spanning op, maar dit meisje kan niets gebeuren. Ik had een kettingje van mijn moeder gekregen met een klavertje 4 en een liefheersbeestje. En dat geeft geluk. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. en TV. Naast mij zit Martijn Nijhuis, de krant van morgen. Een opmerkelijke kop in Dagbladpers. Kijk, Osama, zo kan het dus ook. Wat Osama Bin Laden in meer dan twintig jaar tijd niet lukte... krijgt een wanhopige jonge Tunesier in een maand tijd wel voor elkaar, stelt de krant. De Arabische wereld staat eindelijk op. De fruitverkoper had niet kunnen bedenken wat voor gevolgen zijn daad zou hebben. Hij had gewoon honger, baalde van de corruptie en het geweld. Maar zijn zelfverbranding, diep in de Tunesische provincie, is uitgemond in een politieke en sociale aardbeving. Niet alleen in Tunesië, maar ook in Algerije en Egypte. In Egypte liggen mogelijk honderden Nederlandse toeristen nog altijd bij het zwembad, zegt de Telegraaf. Het zijn mensen die hun reis hebben geboekt bij een touroperator in Duitsland of België. En die landen hebben geen negatief reisadvies afgegeven. En dus hebben Duitse en Belgische reisorganisaties geen toeristen teruggehaald. Een Brabander zegt in de krant, ik zit hier samen met mijn vrouw in Hoergada. Om ons heen vertrekken alle Nederlanders en wij blijven hier achter. We hebben een ongemakkelijk gevoel, maar onveilig voelen we ons niet. In de ziekenhuizen gelden sinds een paar jaar vrije prijzen. Die mogen bij sommige behandelingen zelf bepalen wat ze ervoor vragen, zoals de operatie bij een liesbreuk. Sommige deskundigen dachten dat de prijzen daardoor explosief zouden stijgen, maar. Ze daalden juist, zegt de Nederlandse zorgautoriteit in het FD. Dat komt vooral door de privéklinieken. Hun prijzen liggen gemiddeld 15 lager dan bij reguliere ziekenhuizen. En dat is ook niet zo gek. Ze doen volgens artsen in reguliere ziekenhuizen aan cherrypicking. Ze willen alleen patiënten zonder complexe problemen. Anders gezegd, klanten waar het meest aan te verdienen is. Nou, hoe dan ook, de prijzen zijn dus niet gestegen... en dat is een interessante ontwikkeling, zegt het FD... Want minister Schippers wil helemaal af van de vaste budgetten. Als er haar ligt worden de ziekenhuizen vanaf volgend jaar al definitief per behandeling betaald. Consumenten betalen vaak onnodig veel voor hun vakantie, meldt het AD. Reisbureaus die willen stunten met hun prijzen worden keihard aangepakt door tour operators. Ze lopen het risico dat ze geen reizen van die organisaties meer mogen verkopen. Ja, of ze dreigen op hun inkomsten te worden gekort. Dat hebben insiders uit de reisbranche tegen het AD gezegd. Die zijn ervan overtuigd dat de kartelpolitie NMA juist die praktijken onderzoekt. Want die heeft al invallen gedaan bij de grootste tour operators en bij branchevereniging ANVR. De topman van tour operator Tui ontkent alles. Maar, zegt hij, wij raden reisbureaus wel stellig af om te stunten. Als zij failliet gaan, betalen wij de rekening. Het aantal moslims groeit wereldwijd twee keer zo snel als het aantal niet-moslims, Trouw. Volgens die krant zijn er over 20 jaar 2,2 miljard moslims. Tenminste, dat beweert een Amerikaans onderzoeksinstituut. In Europa stijgt het aantal moslims de komende 20 jaar met een derde. De explosieve groei komt volgens de onderzoekers vooral door de hoge geboortecijfers bij moslims. Die krijgen stelselmatig meer kinderen dan andere gezinnen. Zin om een eigen boek uit te brengen? Nou, dat kan nu heel makkelijk. Met uw manuscript leuren bij uitgevers en slijmen, dat hoeft niet meer. Want in een boekwinkel in Amsterdam staat nu de Espresso Book Machine, meldt NRC Next. Het is het eerste apparaat in heel Europa. De afgelopen tijd was al proefgedraaid en nu kan die echt worden gebruikt. Schrijvers in Spee hoeven alleen maar hun meesterwerk naar de boekwinkel te mailen. En die drukt er voor een paar tientjes een echt boek van. Op glad papier en met een gekleurde kaft. Ja, net echt dus. De machine was eigenlijk bedoeld om boeken te drukken uit een speciale database. Boeken die niet meer in de winkel liggen. In de praktijk zijn het vooral studenten die hun eigen scriptie komen drukken. En natuurlijk beginnende schrijvers van die types die net willen doen of ze al een echt boek hebben geschreven. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid, in de ochtendbladen. Ik zei het al, live muziek vanavond van de eerste singer-songwriter Luca Bloem. En die reist morgen samen met Jan Douwe-Kroeske langs de Nederlandse theaters... met een nieuwe 2 Meter Sessies Theater en dat is een muzikale reis langs de vele klassiekers die Kroeskus muziekarchief rijk is. Want na 25 jaar twee meter sessies heeft hij wel 1500 opnamen in beeld en geluid en minstens natuurlijk zoveel verhalen. En Luca Bloem doet op toneel zo'n twee meter sessie na. Welkom Luca Bloem. Hallo Meike. Yes. Uh, uh, how many times were you there bij Jan Douwes' 2 meter sessions? Uh, i was quite shocked to learn that i'm not sure if it was it was 10 sessions or maybe 12 but it uh, uh, it, it was really shocking to me if Jan Dow had asked me i would have said maybe four or five yeah. but it was it was either 10 or 12 uh, yeah. do many you times yeah do we, you rem you remember the first time i remember it very well it, it actually was about a week after My first album, Riverside, was released in New York and we got word that people in Holland really wanted me to come and sing there. So uh, I flew straight over to Amsterdam and was really shocked to find the welcome that I got. And yeah. it was a great kickstart to my working life in Holland to be on Twee Meters. And which uh, song did you so sing then? The very first song I sang, I think, on, uh, yeah, on Twee Meters was a song called Gone to Pablo. Okay. Is that the song that you're going to sing now for us? No. <laughs> I don't think so. If you don't mind, I have it, no, I have no, it, I, no, I have another song all. in my mind that I'd actually yeah. prefer to sing for. It's from the same I the same know. time, the same era, yeah. but um, I just feel it's a more appropriate song. Okay. Just for you. Take it away. Exploring the blue on my blue guitar mm. for Mika. I go down into the water Dive as deep as a man can go Into those dark places Watch the underwater flow Exploring the blue Exploring the blue Exploring the blue In search of you Here I stand by the mountain And I look up to the sky Knowing it's a matter of having to climb Above this place these clouds lie Exploring the blue Exploring the blue Exploring the blue In search of you That's where I'll go That's where I'll go Dank Ja. Dank je very yeah, Bloem. En zometeen nog een, uh, nog een nummer van hem en dan van zijn nieuwe CD. Maar we gaan eerst terug naar Egypte, want het, is daar natuurlijk, uh, ja, het was een hele bijzondere dag. Massale protesten. President Mubarak heeft een uur geleden bekendgemaakt dat hij niet herkiesbaar is. We gaan nog even weer terug naar het uh, Tahrirplein in Cairo. Het epicentrum van alle protesten. Sander van Hoorn, jij bent daar nog? Ik ben er nog, hoor, ja. Sta jij nog op het uh, plein? Uh, ja. En heb je nog mensen gesproken? Hoe, hoe wordt er gereageerd op die toespraak? Nee, het is toch uh, voornamelijk negatief wat ik hoor, maar ja... Weet je, het is ook weer een beetje lastig. Dat zijn de mensen die hier al dagenlang zitten. En die ja. uh, natuurlijk zeggen die, uh, dat hij uh, weg moet. Uh, de, de vraag is natuurlijk. En misschien dat ik daar morgen eens naar uh, uh, op zoek ga. Wat vinden de mensen die uh, gewoon in de buitenwijken van Cairo dit op televisie hebben gezien? Die zullen ongetwijfeld ook vinden dat uh, de president weg moet. Maar ja. misschien dat die daar uh, wel wat meer over zeggen. Dat hij daar wel wat uh, zijn tijd voor mag nemen. Dat ga ik zo. Nee, dat ga ik zo vragen aan Jos Strenghold. Die zit in de buitenwijk van Cairo. Maar die mensen. Goed. Ja, dit had ik dat misschien niet verwacht. Hè. Die had toch misschien verwacht dat hij zijn aftreden bekend zou maken. Nee hoor, nee. toch niet. Ik bedoel, de mensen hier op plein... Ik heb er vandaag niet één gesproken die dat dacht. Nee, iedereen nee. denkt dat dat langer gaat duren. Ja. Goed, ik ga even naar Jos Strenghold. Die woont al twintig jaar in Egypte, in zo'n buitenwijk van Cairo. En ja. uh, Sander van Hoorn is benieuwd uh, hoe, het, hoe het daar dan is. Dag meneer Strengholt. Ja, dag, avond. Dag. Uh, is, het, is die sfeer daar ook uh, vergelijkbaar op dat plein? Of is dat totaal anders? Ja, dat is hier wel totaal anders. Want hier uh, zijn de meeste mensen die op straat zijn... eigenlijk alleen maar bezig met hun wijk te bewaken. Ja. Uh, en die zijn minder politiek geëngageerd. Ja, het is een soort uh, bassenaar van, van, van Egypte, begrijp ik dat goed, ja, waar u woont? In zo'n soort, zo soort wijk woon ik, ja. ja. Maar ook hier is het een chaos... omdat de, de overheid en zijn macht is weggevallen hier... En dus op elke straat ook, uh, moeten we onszelf verdedigen. Ja. Uh, maar ook hier is mijn indruk dat, dat niemand zat te wachten op een mededeling van Mubarak... dat hij uh, nee. niet herkiesbaar zou zijn, want dat verbaast helemaal niemand... van iemand die al 82 is. Ja. U, u begreep, ik begreep dat u naar de televisie zat te kijken... want er waren gevechten ergens in Alexandrië. Klopt dat? Ja, precies. Dat, dat ver, verbaast me. Er zijn is, is gevechten uitgebroken tussen supporters van Mubarak en demonstranten. En die, nou, je hoort daar uh, regelmatig uh, automatisch geweervuur. En ik zie een tank die daar ook probeert uh, demonstranten te intimideren tot kalmte. Uh, dus daar is de sfeer zeker niet plezant. Nee. Uh, u, u ging niet mee hè? demonstreren, want gisteren spraken u ook nog. Want u zegt, ik voel me nog steeds te veel een gast hier. Dat, is dat niet veranderd? <laughs> nee. Nou, ik ben vandaag in mijn eigen wijk wel luid toeterend rond een groepje demonstranten gegaan. Oh, dat wel? Enigszins ja, dat wel, dat wel. Tegelijk voel ik me, dat klinkt misschien wat dom, maar toch een beetje gegeneerd. Want ik woon hier al twintig jaar met plezier. En ja, de sfeer, dan ben je toch een beetje de gast ook van de overheid. Uh, dus hoewel ik sterk mijn mening heb en het graag geef... wil ik dat dan toch liever in deze context niet altijd duidelijk doen. Ja, goed. Uh, we gaan ook even naar uh, hoogleraar Islamologie uh, Fred Leemhuis. Dag, meneer Leemhuis. Dag. Dag ja. Ik ken, u van, ik ken u van uw Koranvertaling... Maar uh, u bent nu bezig als archeoloog in het zuiden van Egypte, hè? In, uh, in Dagla. Ja, in, uh, in de woestijn. In de woestijn, dus dat doet u ook. Waar bent, bent u mee bezig eigenlijk, als ik vragen mag? Wij zijn op het ogenblik zijn we bezig met uh, het opgraven van een uh, Romeins uh, fort... wat vermoedelijk uh, be, het begin van een woestijnstadje is... waar we oude uh, leemtegelhuizen aan het... Uh, aan het uh, op kalafaten zijn en restaureren. Ja, u bent dus eigenlijk bezig met uh, de geschiedenis, maar in Cairo zijn ze bezig met de toekomst. Dat lijkt me een groot ja. verschil. Ja, nou ik ken Cairo heel goed. Ik heb er heel lang gewoond en uh, tot, uh, uh, tot de kerst woonde ik er weer aan. Ik, ja, ik ben eigenlijk een beetje heel dubbel, want eigenlijk zou ik erbij willen wezen. Maar nu hier aan het werk ben, is het een beetje lastig om naar Cairo te komen. Ja, maar is dat het in, het, in het zuiden van Cairo nou niet aan de hand? Of hoe, in hoeverre merk, merk je in, in, daar... In, Wat van? in Dagla merk je, er, merk je er heel veel van, omdat iedereen aan de radio en televisie gekruisd zit. Er wordt uitgebreid over gediscussieerd. Uh, maar verder is het hier ontzettend rustig en uh, we, we kennen de mensen uh, en de mensen kennen ons al heel lang. En, uh, dus uh, we zijn hier uitermate veilig. Maar uh, ja, de gebeurtenissen ontgaan de mensen niet en ze hebben er ook een duidelijke mening over. Maar het leeft daar niet, niet, niet zo uh, als in, uh, in Cairo, in het noorden. Nou, er wonen hier niet zoveel maar er wonen maar 70.000 mensen in deze oase. En, uh, uh, maar ze hebben een hele duidelijke mening over wat er aan de hand is. Ja. Uh, iedereen zat aan de televisie. We keken natuurlijk de televisie naar de speech van Mubarak. Ja. En iedereen zei van ja, dit hadden we verwacht, maar dit is niet genoeg. Niet genoeg. Goed. Uh, Daar komt het eigenlijk op neer. En, en hoe gaat het nu verder, denkt u? Ja, ik denk dat uh, nu zullen we de dag van morgen moeten afwachten. Ik denk ook dat uh, de berichten die je hoort uit Washington... dat uiteindelijk nu ook in de Verenigde Staten het uh, begrip is doorgedrongen... dat dit niet genoeg is. Ja. En, uh, als Mubarak uh, uh, toch wil aanblijven, dan zal het erop neerkomen uh, uh, dat hij moet uh, laten zien dat hij nog de baas van het leger is. En dat betwijfel ik. Ja, Goed, uh, blijft u nog even uh, aan de lijn. Uh, ik ga doorpraten met Afshin uh, Elian, die zit hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Dank u. Uh, ja, u bent van Iraanse afkomst, dus u kunt u gerust een ervaringsdeskundige noemen als het om revoluties gaat. Dat klopt, ja. ja. Nou ja, kijk, vandaag is een historische dag. Hè? 31 jaar geleden, op, op, op zo'n dag, kwam Ayatollah Khomeini terug. Dus dat beroemde zeg maar, uh, moment, dat, uh, het beroemde moment dat Ayatollah Khomeini terug was. En precies 31 jaar later, nu. Uh, althans vanuit perspectief van de uh, Iranse overheid... en een andere islamitische revolutie heeft uh, oh ja. zich kunnen voordoen... namelijk in Egypte. Maar in ieder geval, ik was uh, tot gisteren in Amerika... en als, daar zag je wel afgelopen dagen steeds waren op televisie... die gijzelaars, omdat de Amerikaanse diplomaten... die gedurende de Iranse revolutie in Iran waren... Oh. en één jaar na die revolutie waren ze gegijzeld. En die en die, die trokken allemaal parallellen en generaals van die tijd. Parallellen ja. met, met de toestand van Iran. Ja, want uh, er was natuurlijk toch een enorm gevoel van uh, hoop. gevoel van saamhorigheid in Egypte. Ja. Uh, maar u, u denkt daar toch iets anders over. Hè? U schreef een opiniestuk oh. en de titel zegt al uh, heel veel. Geen Arabische lente, maar stof. Stormopkomst. En u bent eigenlijk bang of, of, uh, nou, ja. voordat dat het, het scenario Iran uh, nou, ja. her, z, zich zal herhalen in, in Egypte. Dat er wel een revolutie komt, maar dat vervolgens uh, nou ja, zegt u zelf. In ieder af. geval uh, terecht, zit dat ik bang ben, dus ik weet niet precies wat er gaat gebeuren, dat weet niemand. Hmm. Maar als je goed kijkt, uh, dat natuurlijk niet alles vergelijkbaar is met 31 jaar geleden. Maar als je kijkt, hier gaat het ook om een satellietenstaat van de Verenigde Staten van Amerika. Eigenlijk leger van Egypte is mm -hmm. luistert vooral naar Amerikaanse generaals. Vandaag ook Mobarak. Hij luisterde niet naar miljoenen mensen op straat. Maar toen de Amerikaanse ambassadeur langs ging en zei... Nou, onze president Obama denkt dat jij moet toch eens stoppen. Mm -hmm. Nou, dan gaat hij stoppen meteen geeft hij een toespraak. Dat geldt ook voor het leger. Dat was ook precies dezelfde situatie met Shah en zijn leger. En... Als je kijkt, uh, romantiek dat nu ontstaat, romantiek uh, van, van die samhorigheid, revolutionair romantiek, waar mm -hmm. uh, we in Frankrijk zien, tijdens Robespierre bij Castro en anderen, mm -hmm. in die romantiek uh, verlies je natuurlijk jezelf. En dan een enorme samhorigheid komt, maar als je je afvraagt, nou wat wie je precies, nou, iedereen zegt, Mobarak moet weg, maar wat moet in plaats komen, hoe moet het komen, mm -hmm. hoe moet die transitie uh, verder gaan, daar zijn... Geen antwoorden voor. Nee. En moslimbroederschap is een heel sterke, eigenlijk best georganiseerde partij. Dus waar, in, in waar, waar bent u, u bang voor? Ik ben bang dat er dat twee scenario's kunnen ja. zich voordoen: dat op een gegeven moment uh, conflict gaat escaleren ja. in uh, Egypte. Dat we zeggen dat het een hele groot conflict wordt, waarbij ook buurlanden kunnen bij betrokken worden. Denk daarbij aan Israël, hè? proficiëren op het grens met Gaza en dan heb je gauw een uh, gigantisch conflict. Dat is de ene kant. Aan de andere kant is dat het gaandeweg... Elberhardij zou zelf de rol spelen zoals Bazargan heeft gespeeld voor Gomeini. Hij was eerste minister-president van Gomeini geweest. Een religieus-liberale man. Mhm. Maar die duurde niet één jaar. Die werd helemaal opzij gezet toen de fundamentalisten in de staat waren... het leger te neutraliseren. Ja, Want daar gaat het om. Hoe en wie in de staat is het leger van Egypte te neutraliseren? Maar goed, het, het leger treedt nu ook niet uh, op... Nee, Oops, want het leger, het leger is slim. Ze willen niet juist doen zoals het Iranse leger heeft gedaan. Het ja. Iranse leger was gedurende drie, vier maanden gewoon een stond tegenover het volk. Het ja. Egyptische leger heeft dat niet gedaan. Want ze, hadden, ze, ze waren wijs en ze wisten dat dat heel gevaarlijk is. Dus ze hebben het niet gedaan. Maar neem niet weg dat op een gegeven moment... die generaals moeten een besluit nemen. Kijk, nu zegt Mubarak dat hij weg wil. Ja. Ja. Nou, Behoren, en dat, dat is verwachting van iedereen. De, de, de boze mensen willen dat niet, de demonstranten willen dat niet. Ze willen liefst hem ophangen, zo spoedig mogelijk in Egypte. Dus dan, voor vrijdag werd weer opgeroepen dat iedereen naar moskee moet gaan. En, uh, moet nou, gaan ze willen vrijdag het, het, het paleis gaan bestormen, begrijp ik. <laughs> dat is min of meer ook de bedoeling. Mm -hmm. En ja, dan, dan is het de vraag: wat gaat het leger doen? Als het leger toelaat dat. Dan, dan ontstaat natuurlijk interne conflicten. In het leger zijn mensen die nog... Mubarak uh, aanhangers zijn. Dus op een, op een of andere manier zou het behoorlijk uit de hand lopen. En we moeten niet vergeten, de Amerikanen hebben het Egyptische leger goed bewapend. Hè? Het Egyptische leger beschikt over uh, 264 F-16. Een mm -hmm. andere moderne, moderne uh, oorlogstuig. Ja. Dus in die zin is het wel... Heel ja. gevaarlijk wat je ja. met de leger u, ben, u bent bang dat het de kant van, uh, van Iran op zou gaan. Uh, ga ik nog even terug naar Fred Leemhuis. Ja. Uh, hebt u meegeluisterd, meneer Leemhuis? Ja, de lijn viel af en toe weg, dus ik heb niet alles gehoord. Nou, het, maar, het komt erop eh, neer dat, ja. dat Afshin Elian vreest... dat de islamisten de macht zullen grijpen... en dat het een, uh, een scenario ja, wordt nou, dat, dat ik lijkt ik op wat, wat er in Iran is gebeurd... Uh, meer dan 30 ik jaar geleden. Geloof, ik geloof daar helemaal niks van. Uh, om een hele simpele reden... Uh, de uh, demonstraties waren van tevoren aangekondigd. De moslimbroederschap heeft geweigerd deel te nemen. Uh, ze hebben twee dagen nodig gehad. Toen bleek dat de demonstraties doorgingen om alsnog zich erachter te scharen. Uh, de hun geloofwaardigheid is totaal verdwenen. Dit is een typisch seculiere revolutie van het hele volk. Uh, typisch voorbeeld... Uh, uh, toen uh, politie moskee wilde binnengaan, gingen kopten voor de mos moskeeën staan om de politie te verhinderen binnen te gaan. Ja. Yeah. Uh, en uh, ook de. De mensen die mogelijkerwijs een leiding aan deze uh, demonstraties en aan het vervolg daarvan kunnen geven... ...zoals ba Baradai en, uh, en bijvoorbeeld uh, de secretaris-generaal van de Arabische Liga, Amr Moussa... Ja. Uh, ...zijn typisch niet-islamisten en zij weten heel goed hoe ze met de islamisten moeten omgaan bovendien. En dat is heel belangrijk... Het Le Leiderschap van de uh, moslimbroeders op dit moment. Uh, er zijn oude Aftanse heren die uh, een, een rustige oude dag uh, zouden moeten gaan. Ja, maar pas op voor oude Aftanse heren, Ja, maar die, uh, ze hebben. Ze hebben uh, geen, maar ook geen enkel appeal. Uh, en. Uh, het wordt ook ja. openlijk gezegd. Uh, en de Egypten hebben het heel goed door. Ja. Uh, de de moslimbroederschap was al te lang. Uh, de lakei van, uh, uh, van Mubarak. Oké, okay. uh, goed. Ja. Dank u wel. Ik ga nog dus heel ik, even naar... Ik denk dat ja. dat is een scenario wat niet zal gebeuren. Nee, oké. Okay. Ik ga nog heel even naar Sander van Hoorn. Sander, je hebt het misschien gehoord. De discussie ja. is hier. Afshin Elian zegt... Ze zijn bang dat we Iran achterna gaan. Leem zegt, nou, daar ben ik niet bang voor. In hoeverre denk jij dat... Dat dat een nou, ik heb daar wordt. de afgelopen dagen natuurlijk veel met demonstranten over gepraat. Ja. Omdat ik weet dat de angst of de, de voorspelling van meneer Elian... die wordt breder gedeeld. En mensen zeggen daar hier twee dingen over. Ten eerste zeggen ze... oké, okay, maar als jullie daar bang voor zijn... moeten wij dan betalen met die angst door onder een dictatuur te blijven? Mm -hmm. Verdienen we dat? Is dat dan wat jullie willen in Europa? En het tweede wat ze zeggen is... Dat is democratie. Soms zal de moslimbroederschap winnen, de andere keer weer niet. Ja. Dus dat is precies wat jullie voorstaan, democratie. En mogen wij daar uiteindelijk na dertig jaar dictatuur ook eens van genieten. Oké, okay. optionele. Uh, Nog nou even een ja. reactie op um, deze twee... Eerst de rol van moslimbroeders. Kijk, voor de eerste keer, dat klopt. Wat wordt gezegd, dat ze twee dagen later hebben zich aangesloten. Dat ja. klopt, ze zijn niet slim. Ze zijn mm -hmm. niet gek om uh, voor, voor, voor aan te lopen bij een demonstratie... die ze niet weten of het stabiel is. Mm -hmm. Daarna worden ze, ze worden opgepakt. Dus hebben ze niet gedaan. Maar op het moment dat ze moesten aankondigen... vertegenwoordiger van moslimbroederschap, ging op press -tv. Mm -hmm. Dus uh, Iranse staatstv. Om daar aan, aan te kondigen dat de vrijdag... Dus vorige week vrijdag... Iedereen moet naar de moskee gaan. En van het moskee gaan we demonstreren. En daarna in een uh, Arabische zender van Iranse tv. En we moeten goed kijken. Beelden naar vorige week vrijdag. Toen was pas een grote demonstratie. Ja. Niet daarvoor. Dus niet onder de schat, moslimbroederschap. Ik heb alle rapporten gelezen. En met vele gesproken in Amerika-deskundigen. Best, best georganiseerde uh, groepering in hm. Egypte. Maar... Hoe zou dat zich voordoen? Daar heeft iedereen gelijk, dat weten we niet. Maar dat de democratie is. alleen. Eén ding wordt vergeten, dat dacht men ook uh, in de jaren 30 in Duitsland. Ook, democratie betekent niet alleen stemmen, democratie betekent rechtsstaat, betekent vrijheid van meningsuiting. Ja. Kijk, onderzoek was dat 84% van Egyptenaren dachten dat er afvallige mogen worden gedood, dat er of, of vrouwen mogen worden uh, gestenigd. Nou, hoe, hoeveel waarde is die, on, die, die soort onderzoeken, weet ik niet. Dat moet de toekomst bewijzen. Maar in ieder geval, democratie is niet alleen stemmen op één of andere figuur, het is ook een rechtsstaat, hoe je omgaat met minderheden, ja. hoe je omgaat. Met andere stenkenden. Ja, maar ik begreep dat Egyptische moslims zich ook in de meerderheid tegen Al-Qaeda eh, keren. Ja, mag ik daar, en, daar... en dat er vooral onder jongeren een meerderheid niks moet weten, wil, wil weten van Hezbollah afval. Ja. Nou, dat is heel interessant, dat heeft Pieter Heelhorst geschreven. Dat is de een de hele krant. andere Volkszond, manier van ja. met cijfers omgaan: 20% van Egyptenaren vindt Al-Qaeda prima. Hoeveel is 20% van 80 miljoen? Dat moest hij eens schrijven. Het is meer dan 10 miljoen in ieder geval. De, uh, de, de, de, de 34% van Egyptenaren vindt Hezbollah goed. Meer dan 40% vindt Hamas goed. Als je allemaal omrekent met 80 miljoen, dat is veel. Dat is heel veel. Veel minder Khomeini had had rechtstreeks aanhang in Iran ja. dan, dan die cijfers. Ja. Maar ik weet niet of die cijfers waar zijn. Ik, ik ga nog even naar Sander. Ik nadrukken in de toekomst moeten uitwijzen. Sander van Hoorn. Nou ja, kijk, ik heb, ik heb veel van dit heb ik ook voorgehouden. En uiteindelijk zeggen ze van, oké, okay, stel dat het waar is. Is dat dan reden om ons onder een dictatuur voor te laten leven? Nee, daar ben ik het mee eens. Dat zijn, dat zijn, kijk, vanuit het perspectief van Egyptenaar daar ben ik het helemaal met u eens. Zij mogen zelf kiezen wat voor regime ja. willen. Alleen wij, vanuit een Europees perspectief, mogen best ons zorgen maken over olie toestanden, ja. economie. Tweede, mogen we ons best zorgen maken... wat gaat gebeuren voor regionale veiligheid? Want Egypte speelt een hele op, belangrijke rol betreft, in de die moet een oplossing zijn waarbij de uh, Egyptenaren vrij zijn... en kunnen kiezen uh, en u, of u niet persoonlijk, maar uh, die, die zorg weggenomen wordt? Is er, is er een oplossing denkbaar? Nou ja, ik, ik weet niet hoe, hoe moet opgelost worden. Ik, ik lees en ik hoor dat Amerikanen ontzettend veel onderhandelen en gesprekken voelen daar. Ja. Maar in ieder geval, op een manier moet die de, uh, transitie, overgang plaatsvinden... Denk Denk aan Zuid-Afrika. Mandela kon laten een revolutie worden... Opstand van, terechte opstand van een zwarte bevolking... of leiding geven dat het een transitie wordt... dat het naar een echte democratische rechtsstaat ja. leidt. Hij heeft gekozen daarvoor. Dus niet heeft de klerk ophangen en anderen... maar ook waarborgen innemen voor minderheden en andere stinkenden. Ja. Kijk... Op die manier kan ook een transitie plaatsvinden. En dan komt een vrij, uh, vrij land Oud, uit uh, zo'n transitie ja. voor. Het laatste woord is er nog niet over gesproken. Nee. Dat, is, dat is duidelijk. Afjen Elian, Dankjewel. Sander van Hoorn, dankjewel. Tot, uh, nou, tot gauw maar weer. We gaan hier nog even naar muziek. Want uh, ja. Lu Luca Bloem staat hier ook nog. En die gaat nu een, een spiksplinternieuw nummer zingen... dat nog niet eens op, uh, op cd is verschenen. Klopt, hè? Ja. Is een very, very new song. Well, it's actually a very old song. Old it's, a ver it's a very new version. It's <laughs> a, a new, new version. version, okay. Of a very old song. Okay. It's the sweetest song I learned in the last year. Okay. And I feel like singing a gentle song in these troubled times. Gentle on my mind.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 That keeps you on the back roads by the rivers of my memory, keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted in a row that bind me, or something that somebody said because they thought we fit together walking.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 Oh, the wheat fields and the closed lines and the junkyards and the highways come between us and some other woman's crying to her mother she turned and love was gone. I still might run in silence, tears of joy stain my face the summer sun might burn me till I'm blind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 Mind. Vanaf morgen is de tour met Jan Douwe-Kroeske... beginnen in Hilversum, volgens mij, morgen. En als u verder uh, tourdata wilt bekijken... kunt u terecht op de website van de 2-metersessies... www.2-metersessies.nl Dankjewel Luca Bloem. En uh, wij gaan verder met uh, poëzie. Een gedicht uh, gelezen door Guillaume van der Graft. De toonladder van het verdriet. Leven... Wat is het nu? Wachten en anders niet op de komende catastrofe. Blind naar het einde toe streven strofe na strofe van een onverbiddelijk lied. Het valt niet te veranderen. Het ene rijm roept het andere op. Ik ben een riet waar de wind van de tijd in blaast. Steeds hoger en meer gehaast. De toonladder van het verdriet. Ja, dat was uh, Guillaume van der Graft, oftewel Willem uh, Barnard. Uh, dag, Benno Barnard. Hallo. Dag, dat is uw vader. Ja, ja, ja, onmiskenbaar, die ja. stem. Dichter En Morgen mag u namens hem een prijs in ontvangst nemen. De literatuurprijs van de stad uh, Utrecht is postuum aan uw vader uh, toegekend... die uh, twee maanden geleden is overleden. Heeft hij nog geweten dat hij deze prijs gewonnen heeft? Nee, hoewel hij de voornaamste kandidaat was. Oh. Uh, maar toen lag hij, geloof ik, al in coma. Ja. Hij uh, heeft het zeker niet geweten. Ja. Dus uh, mij wacht een rare taak om een prijs in ontvangst ja. te nemen voor een dode. Ja, vindt u dat uh, moeilijk? Ja. Uh, ja en nee. Uh, het emotioneert mij wel hoor, als ik zijn stem hoor. Mm. En daar, daar zit een heel verhaal aan vast. Want die stem heeft hem in zekere zin uh, gered, zou je kunnen zeggen. Uh, niet alleen omdat de stem de dichter is. Maar uh, hij hoort bij mijn vader een vreemd verhaal als u mij toestaat dat ik dat vertel. Uh, hij was, hij is vele malen dominee dichter genoemd. Hij had een gruwelijke hekel aan die uitdrukking. Ja, een soort Twee koppige monster. Ja, maar dat was moet een ik misschien even zeggen. Want ik, ik ben zelfs van zelf van Protestants Christelijke Huizen. Ik weet dat ja. hij dus heel veel uh, li liederen heeft gemaakt voor dat liedboek van de kerken. Zeker. Dus Zeker. Het, het, dat, dat was toch ook bijzonder? Dus waarom maar dat, ook vond dat je dat zoeken? Ook dat heet hij als dichter. Maar met, ja. uh, aan het woord dominee. Ik leef in Nederland natuurlijk. alle mogelijke uh, clichématige associaties. Uh -huh. En uh, dat was allemaal niet zo vreselijk erg. Hij, hij draaide eigenlijk goed mee. als tijdgenoot van de vijftigers. en als erfgenaam van Nijhoff. met wie die trouwens nog. Psalmen heeft berijmd. Um, tot het uh, jaar 1968. zeg ik nu symbolisch. in 1968. Ja. Hij was toen bijna vijftig. Um, uh, wat gebeurde dat toen? Nou ja, toen gebeurde 1968. en toen kreeg iedereen opeens. Spontaan een hekel aan het christendom. En begon men ook in de literatuur. allerlei eh, vooroordelen te projecteren. op eh, het werk van mijn vader. Aangezien die immers ook dominee was, niet waar. Dus dan kreeg je een soort Maart en het hart, Jan wolkers achtig beeld. van protestantisme. waar hij niets mee te maken had. Nee, 30 jaar maar hij strook... was toch ook dominee? Ja. Jawel, ja. maar uh, niet dat soort dominee. In de verste nee. verte niet. Okay. Hij is trouwens gestopt met dat domineeschap. Ja. Mm, dus vergeet dat even. Ja. 30 jaar verstrijken en het is 1998. En die stem die wij net hoorden, uh, die stem trad op, mag ik wel zeggen, in de Nacht van de Poëzie in Utrecht, waar ja. hij de laatste uh, 35 jaar van zijn leven gewoond heeft. En waar, wanneer was dat dan? 1998. 98? Dat was dus 30 jaar, precies 30 jaar later, ah, okay. realiseerde ik mij uh, vandaag. En de, dat optreden waar ik niet bij was, schijnt dermate indrukwekkend te zijn geweest. dat hij spontaan bevriend raakte met allerlei jonge Utrechtse dichters. Ingmar Heitze, om te beginnen. Zelf trouwens een, een, een mooie dichter, die uh, stadsdichter van Utrecht is. Ja. Uh, en ook uh, vrouwtje Tuinman, Ruben van Gogh, Alexis de Rode. allerlei mensen, Breukers, allerlei mensen in Utrecht. Hij ja, is echt een dichter. Die 50 jaar jonger waren dan ja, hij. Ja. Ja, dat was zijn stad. En die 50 jaar jongere dichters, bent, het Utrechtse dichtersgilde, uh, wat ze officieel ook zijn. Heeft toen uw die, oude vader in, de, in het hart gesloten? Ja, hebben hem op het schild geheest. Hebben werk geschreven in antwoord op zijn werk. Zullen daar morgen bij de prijsuitreiking ook voorbeelden van, van mm -hmm. brengen, voorlezen. Uh, Ingmar Heijs heeft een schitterende cd gemaakt met, waar onder andere dat uh, gedicht dat we zo net hoorden op uh, staat, mm -hmm. bij een Bloemblazing uit zijn werk. En uh, die mensen hebben, ik ben die mensen geweldig dankbaar, want die hebben de laatste twaalf jaar van zijn leven, uh, in literair opzicht, aanzienlijk veraangenaamd. Ja. Omdat zij natuurlijk niet de frustratie van de generatie 68 hadden, en dus ook geen onzin op hem projecteerden. Ja. Er staat, en, uh, mag ik even een fragment uit het juryrapport voorlezen? Er staat, hoewel deze erkenning, ook vanuit Utrecht zelf, op zijn zachts gezegd nogal laat komt, is het nooit te laat voor wat wij in het juryoverleg een literair historische correctie hebben genoemd. Exact, die zin die trof mij ook, ja. en ik kan eraan toevoegen dat een van de condolencebrieven die ik ontving na zijn dood... was afkomstig van een ex-jurylid... had twee of drie keer in de jury van de PC-Hoofdpres gekregen... en meldde mij dat hij er twee of drie keer vlak naast had gezeten. Ja. En waarom? Ja, omdat er in die jury ook mensen zaten... zoals dit ex-jurylid, die ex-gereformeerd waren... Ja. En, dus en die alles wat maar zweemde naar protestantisme en naar de, de dominees ja, meteen dan, bij voorbaat. En dan, uh, en dan protestantisme, protestantisme. Mijn vader is, nadat hij met emeritaat is gegaan, ja. is hij oud-katholiek geworden. Het Anglicaans ja, op zijn Nederlands. Ja, dat Nederland. las ik, ja. Uh, Bijvoorbeeld nou ja, esthetisch en zeer onprotestants. Wat je bij de Oud-Katholieken hebt, is aan de ene kant de uh, eerbied voor rituelen, maar wel een fris gedachtegoed. Dat vond ik ook altijd een leuke combinatie. Ja, ja precies. Ja. Je hebt dus de, de kathedraal van de Oud-Katholieke staat in Utrecht, ja. dus daar ging die naartoe. Daar, vandaar is hij ook uitgedragen. U zei al, mijn vader kon heel mooi lezen. We hoorden dat net ook. Las hij vroeger ook vaak voor, toen u klein was. Hij las bij ons aan tafel nog eens voor. We hadden de, in mijn herinnering jarenlang de gewoonte... dat er na het eten werd een stukje Statenbibel voorgelezen. Vooral om de, om de taal. Mm -hmm. en, en gewoonlijk ook heer Bommel... Maar ook met enige regelmaat. Dan had hij ineens een gedicht en dan moest ik J.C. Bloemen uit de kast halen. Of uh, Western G. Oren of wie dan ook. Ja. En dat, uh, dat, dat, ja, dat ben ik mee opgevoerd. Poëzie was vanzelfsprekend aanwezig. Ja, dus het feit dat u zelf ook dichter en schrijver bent geworden... dat heeft daar van alles mee te maken. Dat, dat is wel. allemaal zijn schuld. Ja. Dat is allemaal zijn schuld. Ja. Uh, ik moest toch een beetje antwoord geven. Ja. ja, maar het leek me ook niet uh, zo eenvoudig altijd... om naast een zoon ook collega dichter te zijn. ja. Is het makkelijk om de winkel je vader over te nemen? Nou, ik ben ook heel ook niet, anders, ik, nee. gelukkig. Nee, dus ik bedoel, dat vond ik de eerste 10, 15 jaar van mijn volwassenheid en, soms wel eens moeilijk. Maar ja. wij raakten, hij was zo vriendelijk in leven te blijven. Waardoor wij uh, uitstekende collega's werden. Die het niet altijd eens waren. Maar die wel uh, groot respect en vaak ook bewondering hadden voor elkaars uh, werk. Dus u, u kon ook elkaars werk goed uh, opbouwen, bekritiseren, wellicht? Uh, ja, ja. En, en, en vooral ook wel begrijpen en, en de achtergrond zien... en een soort dieptewerking. Hij, wat mij heel erg ontroerd heeft, is dat hij mijn laatste boek... Een uh, vage buitenland, een boek over Engeland, in 2009 verschenen... Ja. waar hij zelf nogal prominent in voorkomt. Dat heeft hij, uh, ik denk, vier keer gelezen. Ja. En daar was hij zo verschrikkelijk blij mee met dat boek. Dus, dus hij was wat trots op u? Ja, ik was ook trots op hem. Ja. Ja. Hebt u nog een favoriet gedicht dat u zou willen doen, tot slot? Dat ik zou willen doen. Nu of niet? zegt u nou nee, laat iemand anders dat maar doen. We hebben nog wel nee, een mooie vertolking we... van Dirk van Esbroek. Ja, dat is, dat is een, van zijn, een van zijn bekendste gedichten, Schrijvende Wijs. Dus ja? op het enige, Schrijvende Wijs was ik van ja? de Wijs werd ik wakker bij nacht. Dat is de, ook het enige wat ik uit mijn hoofd kent trouwens. Ja. Maar Dirk heeft daar een prachtige liedbewerking van gemaakt, ja. Maar ja. Is, is, u zegt, ja, ze komen iedere keer met dat gedicht aan, u denkt van nou, er is wel meer dan dat ene gedicht. Want dat is inderdaad een heel bekend, een heel bekend ja, gedicht. Ja, ja, maar iedereen heeft altijd natuurlijk een, paar, een beetje dichter is gelukt met een paar Evergreens. Ja. Maar er is, natuurlijk, er is natuurlijk veel meer. Ja. Uh, dat zal morgenavond bij die op het Stadhuis in Utrecht ook wel. Uh, blijken hoeveel meer er is. Ja. Uh, ja. Maar dit gedicht is bekend, dus. Uh... En die, die, de, de, vindt u het leuk om die muziek nog even te laten horen? Hè? Ja, ik wil het best horen. Ja? Heeft, heeft u het daar? Ja, we hebben het hier. Nou, speel het dan maar. Ja. Komt het. Schrijvenderwijs was ik in ingeslapen, schrijvenderwijs werd ik wakker bij nacht. Omdat er woorden stonden te blaten onder het open raam waar ik laag. En daar ben gedreven, was het de honger of was het de wind? Ze stonden in een beginnende regen, doodstil te kleuren op het gras. Ze mee naar boven geroepen, de grote rijt van de spiegel besloeg. Ik had voor voordien nooit geweten hoe mijn woorden half slapend naar boven. ...helemaal laten horen. Dit is Dirk van Esbroek met een prachtige vertolking van het gedicht Schrijvenderwijs... ...van Willem Barnaert. Ja, dicht... mooi met die Vlaamse stem. Prachtig, ja. ja. Prachtig, ja. Um, ja, wat gaat u morgen zeggen, weet u het al? In Utrecht? Ja, ja, ik heb een dankwoord. Ja. Maar ik ga eerst luisteren naar het Utrechtse dichterschelden, Die mensen die ik allemaal genoemd heb. Ja. Die, uh, die gaan hun gedichten voorlezen, die ze geschreven hebben in reactie op gedichten van, uh, van mijn vader. En daar kijk ik erg naar uit. Um, ja. En ik ben ze bijzonder, bijzonder dankbaar. ja. Overheers de dankbaarheid of, of toch de ergernis dat dit, ja, postuum is gekomen? Nee, de dankbaarheid, de dankbaarheid overweegt. Daar, ja. ben ik, daar ben ik niet flauw in, dat was niet bedoeld. En ja. iedereen dacht dat die 100 zou worden. Is dat, dat zo? Dat was zo verschrikkelijk taai. <laughs> ja, nu, natuurlijk zeggen ze nu allemaal, ja, waarom hebben we die prijs niet twee jaar geleden gegeven? Of vier jaar geleden, soms de twee jaar. Ja, nou ja, zo gaan die dingen. Ja, maar goed, als iemand 90 is, dat is, ja... Ja, maar ja, die jury, dat is niet de dichtverschilden. Dat zijn toevallig... En het probleem met jury's is, daar zitten dan vaak academici in. Ja. En academici over het algemeen begrijpen niet zoveel van poëzie. Ja. Dus, uh, ja... Dat is wel eens een probleem. Maar goed, goed. dit keer wel. Hartelijk, uh, hartelijk dank en ik, ik wens u een hele mooie dag toe morgen in, uh, in Utrecht. Dank u wel. Ja, dank ben... u wel voor de belangstelling. Ja, dag. Benno uit was dit. En uh, zometeen na middernacht uh, hoort u uiteraard ook uh, als er nieuws is uit Egypte... maar Frank Tumos die praat ook met Remmelt Smit over het Hansehuis in Zwolle. En morgen zit hier Clary Polank.